En vanavond ook weer een uh, hele goede, goede avond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne hagenaar naar En welkom natuurlijk ook weer dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, naar deze meditatie, zo je wilt, eh, te luisteren. Nou, het was uh, vanmiddag iemand die zei, uh, voordracht, ja vind ik eigenlijk ook van goed. Nou, het maakt eigenlijk niets uit. Het gaat erom uh, dat ik iets met je wil delen en uh, dat doe ik maar.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 Je beide voeten stevig op de grond te zetten. Dan eh, kun je de energie uit de aarde halen, zou ik zeggen. En de energie van buiten, van, van het licht, van de zon, kunnen visualiseren. Of misschien zie je dat vandaag. Dan kun je zo naar binnen brengen en die twee energiestromen bij, bij elkaar brengen. En je bewust te worden. En dat enorme licht dat we allemaal nodig hebben. Waar we niet buiten kunnen. En adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem rustig uit. Neem de keuze om... Met je gedachten. Naar je eigen innerlijk te gaan. Naar je eigen gedachten te gaan. En voel. Voel eens in jezelf. Misschien hoor je het kloppen van je hart. Misschien hoor je het ademen van je ziel wat van je bloed. Misschien hoor je het geluid van de energie van je ziel. Ik zei zojuist, zet je voeten op de grond en Stel je voor dat je door je voetzolen, door je onderkant van je voeten, dat je de energie van de aarde naar boven laat komen. Ga eens over je voeten nadenken. Voel dat je voeten de aarde voelen. En stel je voor dat je voeten al je leven lang de rust, de liefde hebben om jou te dragen. Wat je ook doet. Ze zeuren niet. Ze geven het niet op. Alleen als jij de gebeurtenissen waard jezelf belangrijker laat zijn dan de aandacht aan je eigen lichaam en ziel, dus aan wie je werkelijk bent, dan zullen je voeten opspelen Denk eens na over je voeten, over je tenen, over de onderkant van je voeten, je heel. En geef erkenning aan, aan je voeten en laat die liefde van die aarde binnenkomen via je voetzolen. Voel dat de energie van de aarde. Door je voetzolen naar boven getrokken wordt. En stel je voor dat alle cellen in je voeten, in je benen, met die liefdevolle energie doordrongen worden. Je kunt het voelen. En stel je voor dat je al die energie naar je knieën laat stromen. Breng daar dat licht heen. Zie het voor je. Alle lichte energie stroomt door je knieën in je knieën. Misschien heb je wel een beetje last van je knieën. Misschien ben je een beetje te zwaar aan het worden. Wees ook dankbaar dat die knieën jou ook steeds maar mogen en kunnen dragen. Misschien denk je wel dat als je last hebt van je knieën, dat het alleen maar ergens anders doorkomt, dus dat je denkt dat het zuiver mechanisch is. Maar jawel, dat kun je gerust denken. Maar denk eens dat je knieën jou zo onnoemelijk lief hebben. Dat ze protesteren als je geen aandacht aan ze besteedt. En misschien heb je wel incarnatie na incarnatie. Dus leven na leven geen aandacht geen liefdevolle aandacht aan je benen, aan je knieën, je voeten, je, je hele benen besteed. En ben, je, <coughs> en ben je wellicht hard voor je benen geweest? Je zei misschien wel, nou ze moeten niet zo zeuren hoor, dat gaan doen, moet maar ze over zijn. En ik loop gewoon door, ik luister niet naar mijn benen. Liever een pilletje dan luisteren naar mijn benen. Want nou ja, luister naar mijn benen. Ze hebben geen oren en ze hebben geen gevoel. Ja, dat zijn toch zo zomaar gedachten die in de hersenen spelen van mensen? Het is anders. Jouw benen kun je als, als personen zien. Jouw benen die jou dus al zo lang liefdevol dragen. Hebben ze dat verdiend, verdient zo negatief, zo negatieve gedachten? Zo zou je je kunnen afvragen. Aandacht, liefde en erkenning en bovenal als je de tijd neemt om het licht in je knieën, in je benen door te laten dringen. Ga dan, ga dan rustig met dat licht naar nou, je zit vlak En stort ook daar alle licht in alle organen in je buik. In alle cellen, in alle bordjes, spieren, bloemen, banen en noem maar op. Neem daar even de tijd voor om dat licht daar helemaal door te laten gaan. Als je zo met je aandacht daar bezig bent, dan zie je als het ware dat het, dat het licht wordt, dat het ruim wordt. De pijntjes, de ongemak die je daar hebt, We zullen misschien niet zomaar weggaan, maar daar wordt erkenning aangegeven. Wees je lichaam dankbaar. Neem eens rustig de tijd voor jezelf. Maak er geen haast klus van. Het kan wel hoor, want in principe bestaat tijd niet. Maar waarom zou je dan, als tijd niet bestaat, eens wat meer tijd, wat meer rust aan jezelf besteden, aan je eigen stoffelijk lichaam. Misschien ben je altijd maar bezig, voor anderen, dan heb je nauwelijks tijd aan je lichaam gegeven, en heb je misschien ook niet het spirituele zin met je lichaam gedaan, dan heb je nooit nagedacht over je stoffelijke lichaam, waarom doe je dat? Dat is er ook. Hou van dat lichaam, hou van jezelf. En gun jouw lichaam, jouw liefde, jouw aandacht, jouw erkennen. Het is het erkennen van jouw lichaam, van jouw liefde. Het is het erkennen van je stoffelijke lichaam. Als je steeds maar bezig bent om het andere naar de zin te maken, of alles uit de handen van anderen te willen halen, of alles voor anderen te willen doen, dan kun je als je niet oplet last van je heupen krijgen. Geef erkenning aan je heupen. Geef ze jouw licht. Geef ze jouw liefde. Trek dat licht. Verder door naar je navelchakra. Ga met al je aandacht in dat navelchakra zitten. Dan voel je het kloppen. Dan voel je hoe het zich opent. Ook al voel je het niet. Maar kijk of je kunt voelen. Kijk of je die liefde voor jezelf, van jezelf, binnen in jouw lichaam voelt kloppen. Voel, voel het ademen van je ziel. Neem dat licht weer in gedachten mee en vervolg je weg door het licht via je maag naar je hartchakra te brengen. Geef je hartjaka de rust en verdiep je niet zo angstaanjagend veel in de ander. Je hoeft niet de emotie van de ander mee te dragen. En je hoeft de ander ook niet te pleasen. Ja, als je moet zijn zoals anderen jou graag zien, dan kun je nooit jezelf worden. De een vindt dit en de ander vindt dat. Van die moet je meer zeggen, van die moet je minder zeggen. Je kunt nooit de ander tegemoet komen. Er is geen beginnen gaan. Vergeet het maar, want je zult altijd de ander teleurstellen. Wat anderen nou allemaal van jou vinden komen ze gewoon tekort bij zichzelf. Met andere woorden, als mensen kritiek op je hebben, of ze vinden van alles van jou, dan hebben ze het eigenlijk niet tegen jou. Ze hebben het tegen zichzelf. Als je over waarheid nadenkt. Maak je je nooit meer druk over wat anderen allemaal tegen je zeggen en allemaal van je verwachten. Je kunt maar één ding doen. Altijd het beste van jezelf geven. En wat je nu kunt doen, laten. Gewoon laten. En een beetje vriendelijk zijn en lachen en zeggen. Jij zegt het. En het daarbij laten. Als je je gewoonte vermaakt door steeds maar bij jezelf te zeggen, ik laat hem, ik laat haar, ik laat hem, dan word je steeds sterker en sterker van binnen. Dan ga je die liefde in jezelf sterker voelen na het verloop van tijd. Want dan kun je rustig nadenken, zonder dat je je in de emotie van de gebeurtenissen laat meeslepen. En ben je nooit meer afhankelijk van de goedkeuring van anderen, dan ben je jezelf, waar dan ook, ook al is dat in een relatie, en misschien juist wel in een relatie, maar dit zijn de geheimen voor een succesvolle relatie, in welke vorm dan ook, en gun de ander zijn eigen fouten, zijn eigen emotie. Wens je naar je eigen hartchakra. En laat dat chakra goed lopen in je lichaam. Door over deze dingen na te denken. Alles wat anderen meemaken. Alles wat jij meemaakt is niet anders dan een ervaring. Als je na ruime tijd terugkijkt in je leven, dan weet je niet eens meer waarom je je zo ontzettend druk gemaakt hebt. Laat een andere of de gebeurtenissen niet de dienst uitmaken. Laat die jou niet bepalen wat jij moet denken. Want jij bepaalt en niet de gebeurtenissen. Als jij je steeds maar weer zo'n vreselijk druk gaat maken over van alles, dan verhart je jezelf. De andere vorm is dat je voelt... En jezelf zacht maakt. Voel in de dingen. En laat al dat getop. De dingen zijn niet anders dan ervaringen die opgedaan moeten worden. Ja, moeten. Omdat het zich aan je geeft. Als oorzaak en gevolg. En jij steeds maar weer mag bepalen hoe jij ermee omgaat. De wet van de vrede. Klinkt het afgezaagd? Steeds deze woorden te horen? Dan heb je er niet veel van begrepen, denk ik. Klinkt het je zo bekend in de oren. Dan ben je misschien bereid om te voelen en de gebeurtenis vanuit jouw liefde te willen zien. En het slachtoffergevoel of het klaaggevoel, het klagerige gedoe, achter je te laten. De dingen zijn niet belangrijk. Het gaat er slechts over... Hoe jij ermee omgaat. Het is niet meer dan een ervaring. Alle gebeurtenissen, hoe je ze ook ziet en hoe je ze ook ervaart. Het is niet meer en niet minder dan een ervaring in je leven. Kijk iets vanuit de astrale wereld. Kijk vanuit jouw gevoel. En je zult er ook zo over denken. Je kunt en je bent in staat om de emotie van de gebeurtenissen los te laten. Wat er ook op je afkomt. Het zijn momentopname. Wat overblijft, is de ervaring. De ervaring die je nooit meer hoeft op te doen. Die ervaring maakt jouw bewustzijn. Maar die gebeurtenissen kunnen zich in vele gedaanten aan je, aan je voorstellen, aan je voordoen. En je zult ze in vele ervaringen ervaren. Het is belangrijk dat je jou, jouw liefde, Steeds maar weer een plaats laten geven in je leven. Totdat je die liefde geworden bent. En laat het zich en dat het zich niet los laat raken van dat wat jij bent. Laat die liefde zich niet loslaten, ontkoppelen van je stoffelijk lichaam. Dat is dus de ver, ver, verharding waar je over hoort, hoort spreken. Niets en niemand anders kan die beslissing maken. Jij kunt waarlijk meester over jezelf zijn. Nooit de ander, nooit de gebeurtenissen. Het zijn werkelijk slechts ervaringen, ervaringen die jij zelf op wilt doen op jouw tocht gedurende vele levens op aarde. Om tenslotte uit te komen bij de volslagen liefde. En dan in die liefde het leven te begrijpen. De ervaring te begrijpen, te accepteren. En tot je te nemen. Dan ben je zacht. Dan voel je. je gebeurtenissen te accepteren, steeds en steeds maar weer, en de ander te vergeven, steeds maar weer en niet te huilen of te klagen over je eigen lot, Het was en het is de keuze, jouw keuze als ziel en jij bent daar verantwoordelijk voor. Je bent wezenlijk in staat om alles en als niets anders dan een ervaring te ervaren. Te voelen. En ja, ga dan met dat licht. Doe je lichaam. En neem je armen mee daarin. Omarmen, die een ander kan omarmen, die een ander kan strelen, neem dat licht mee naar je keelchakra, waardoor je stem komt en waardoor je bewust wordt dat je de woorden die je uitspreekt met liefde uitspreekt. Maar wat kijk om je heen? Je hoort veel woorden zo vol haat, zo vol ergernis. Kijk naar vandaag. Sta in het stil bij jezelf. En besluit dat je ook op totaal andere wijze kunt spreken. Op een liefdevolle wijze kunt spreken. Of soms, als dat nodig is, niet te spreken. Dat wat je wilde zeggen. En misschien wel met ironie en nadigheid in je stem. Denk er even over na, dat je het ook op een andere manier kunt zeggen die de ander heel houdt, want je weet niet waarom de ander is zoals hij is. En misschien is rustig wachten, af te wachten, in plaats van vooraan. In de rij te staan om anderen te vertellen hoe ze moeten leven. Of te vertellen, als ze verdriet hebben, hoe ze daarmee om moeten gaan. En wat jij zou doen. En hoe ze moeten rouwen. En kijk eens goed. Of je jezelf daarmee niet op de eerste plaats zet. In je zucht. Om maar vooral te laten zien dat jij alle aandacht aan die ander geeft. En dat je in je achterhoofd de geniepige gedachte hebt. Zien mensen het goed? Weten ze vooral dat ik ben die, bij die mens ben geweest, die ziek of verdrietig was? Weet dan, dat als je zulke gedachten hebt, het niets helpt, gewoon geen zin heeft gehad. Dat het nutteloos was en energie slurpend was. Je deed het voor de ander. De anderen zagen hoe liefdevol jij zou kunnen zijn. Het kan ook anders. Door alle in alle bescheidenheid en alle rust. De ander tegemoet te treden. Je gevoel te delen met de ander. Je open te stellen voor de ander. En er geen rugbaarheid aan te geven. Het niets, niets daarover te zeggen, maar het gewoon te doen. Maar soms ook niet te doen. Om de ander de tijd te gunnen te rouwen, is wat anders dan handje de voorste te willen zijn om je verdriet aan de ander te tonen, zodat anderen kunnen zien hoe goed jij bent. Het zijn valstrekken waar je zomaar in kunt tuimelen terwijl je het zo goed bedoeld had. Maar dit is eerlijk naar jezelf kijken. We hebben er allemaal mee te maken gehad, of nog mee te maken. En heb geen ergernis als je het ziet bij mensen. Bedenk alleen, ja, zo ben ik zelf ook een keer geweest. Maar ik heb Goddank de beslissing in mezelf genomen, om eerlijk naar mezelf te kijken en niet meer in die illusie te leven. Dan kun je de ander vergeven. Dus ga met dat licht in dat keelchakra zitten. En misschien heb je wel hevige keelpijnen gehad. Nou leg dan een blauwe saffier op je keelchakra. Of een blauw sjaaltje. Het doet wonderen. Je keelchakra heeft de kleur blauw nodig. Dat kore, bloe, blauw. Maar goed, ga maar dat licht. Doe je gezicht naar je kleine hersenen. En zo van binnenuit naar je derde oog. Voel dat we met elkaar verbonden zijn. Alle mensen... Zijn met elkaar verbonden. En als je in vele aspecten, ja, misschien wel in alles over jezelf heen gekomen bent, dan zie je helder in de ander dat die ander misschien nog wel niet over zichzelf heen gekomen is. Dat is een andere vorm. Van helder zien. Zo eenvoudig. Zo simpel veel mensen hebben nog een stapje: misschien nog te gaan. Los te raken van hun afgunst, De jaloezie. Dat is het moeilijkste waar mensen afstand van kunnen doen. Te denken dat er niets meer is als je dat niet meer hebt. De afgunst heeft tot verharding geleid. In het. in Atlantis. Het heeft tot verharding geleid van vele beschavingen, het was het einde van een liefdevol tijdperk. Dat iemand weer opstond die er maar niet overheen kon komen en zomaar anderen meeslijpt. Eeuwen en eeuwen slepen mensen dat met zich mee in al hun levens, in al hun incarnaties. En steeds maar weer kunnen ze er geen afstand van doen en koesteren ze zich als het ware in dit extreem negatieve gevoel. Maar omdat ze het ook heel duidelijk voelen, de pijn voelen. Ze daarom lichten de anderen. Het doet zo'n pijn, zo'n ongelofelijke pijn om jaloers te zijn. Want je, je snijdt je af van anderen. Dat wat één is, wij mensen één zijn met elkaar, dat snijdt je af. Die pijn is ongelooflijk. Dan kunnen ze er ook op verdacht zijn dat ze er aan lijden komt die gedachte in hem op. Maar omdat je het voelt, omdat je het in de gaten hebt, omdat je er last van hebt, dan kun je ook besluiten om in dit leven nu eens en voor altijd op te ruimen. Dit geeft zo'n opluchting. En wees blij als jij er vanaf bent. Dan heb je een diep mededogen voor mensen die hier nog volslagen vast in zitten. Je kunt nu eenmaal niet het leven van de ander leven. Het is volslagen, zinloos om dat van de ander te willen hebben, als jij het nog niet verkregen hebt op een waardevolle wijze. Sommigen willen de kennis en inzichten van anderen zonder er iets voor te doen. Zonder die zware weg te volgen. Van zelfkennis. Ze willen het zo, kosten wat het kost, zo van de ander hebben om de hebben. Misschien hebben ze alles al, omdat ze een zwaar minderwaardigheidscomplex hadden en zo zich alles vergaard hadden en dachten dat het leven waardevoller zou zijn als ze ook nog dat hadden en ook nog dat. En ze keken naar anderen. En het bleek niet te werken. Het is simpel. Ga gewoon terug naar jezelf. Maak een beslissing. Maar vaak is het heel moeilijk voor zulke mensen. Zich niet bewust zijn van een ander. En het verder denken hierover maakt vrevel bij hen los. Velen kunnen het zich niet voorstellen dat er meer is dan het denken dat zij hebben. Ze kunnen zich niet voorstellen dat er meer vormen van denken zijn, dat ze dat denken kunnen uitbreiden, dat ze bepaalde dingen los kunnen laten, zodat er ook geen pijn meer van hebben. Ze hebben het er moeilijk mee en willen eigenlijk niet zo heel veel doen, om ook dat denken te verkrijgen. En het moet toch op een andere manier te verkrijgen zijn, of... Via geld of hebzucht, ongebreidelde hebzucht. Vele gaan dan, in korte tijd willen ze dan bewust worden, maar het is Eigenlijk heel eenvoudig. Je hoeft het alleen maar te besluiten voor jezelf wat je wil. Maar het hoort gewoon bij de ontwikkeling van de mens. En het is niet anders. Wij allen moesten er door. Mensen die, daar, die dit losgelaten hebben, die hebben hier ook doorheen zitten worstelen. Wij allen zijn er doorheen gegaan. We hebben het eens in een leven losgelaten, maar ook in dit leven hebben we vlagen van jaloezie gekend. En waren we in staat om het meteen los te laten of sneller los te laten? We zijn er dus allen doorheen gegaan, doorgegaan. We hebben allemaal hiervan de pijn gevoeld. Jaloezie afgrunst is een van de hardne, hardnekkigste illusies van de aarde. Het heeft de mens verhard, dat wil zeggen, het er niet mee om kunnen gaan, heeft de mens verhard. Maar luister goed, het is niet de schuld van de jaloezie. De jaloezie was er op een gegeven moment. Gewoon en de mens bepaalde hoe ermee om te gaan. Het verhardt in het denken, het verhardt in de vorm. De zachtheid van het voelen kon niet meer bij de mens komen. Er was een muur opgetrokken. Om de ziel heen, om de goddelijke ziel heen. Simpelweg, om zichzelf als ziel te beschermen. En de ziel had inderdaad deze bescherming nodig. De mens zou zichzelf wat aandoen en nog verder verharden. De ziel is onschendbaar. En de ziel bestaat van de alfa tot de oorga. Alleen de stoffelijke mens komt af en toe op de aarde om deze dingen uit te werken. Het is moeilijk voor te staan, maar er zijn mensen die zich zo verhard hebben in hun denken dat het in hun lichaam tot uiting gekomen is. De vingers, de nagels, de kromming daarin, de pijn van die mens die daar werkelijk wel van af wil, maar die anderen daarvan de schuld geeft. Hij had het ook anders gewild, maar wilde daar zelf toch niet alle moeite voor doen. Hij gaf anderen daarvan de schuld en verharde. en dat mag. Ook dat is de wet van de vrije wil. Als iemand dat wil, dan mag je dat. Het is een eigen keuze. Maar altijd met eigen verantwoording. En de energie wordt minder en minder. En overal waar te weinig energie in zit. Dus weinig liefde in zit noemen wij ziekte, is een verharding. Maar alles in het leven dienen wij zelf te doen. Niets kunnen wij overslaan. Omdat we vinden dat wij daar te goed voor zijn, of... Of omdat we vinden dat het niet bij ons past. Of omdat we vinden dat we arrogant zijn. Of omdat we vinden dat we dat niet hoeven te doen. We kunnen niet zeggen, laat mij maar dat werk niet doen. Laat mij maar gelijk het voorhoofdchakra openen, zodat ik helder kan kijken in de levens van anderen. Laat mij maar alles overslaan, wat anderen zich met veel moeite vergaard hebben in hun levens. Laat mij maar... Niets kan een mens overslaan en alles dient gedaan te, gedaan te worden en het is niet meer dan een handeling, een ervaring, wat uiteindelijk bepaalt de mens altijd zelf hoe hij ermee omgaat. Ook de kaars dient aangestoken te worden. Ook de wc dient schoongemaakt te worden. Ook de vloer dient geveegd te worden. We kunnen niet zeggen, nou dat past mij niet hoor, daar heb ik geen zin in en ik kan het gewoon niet. We kunnen niet de vloer laten liggen. En de rotzooi om ons heen te laten om vervolgens te denken dat wij zomaar op onze troon kunnen gaan zitten. De weg daarin kan lang zijn, maar uiteindelijk is het de mens die bepaalt hoe lang en hoe zwaar. Wellicht zal die mens denken dat hij dat niet nodig heeft om te ervaren. Laat de anderen het maar doen. Laat de anderen maar mijn huis schoonmaken. En het huis is een metafoor voor je eigen huis. Je huis in de sfeer. En alleen jij gaat daarover. Daar kunnen vele, vele levens overheen gaan. Maar uiteindelijk dient de mens te leren te ervaren dat conscientieus werken, plichtsgetrouw, nauwkeurig, met respect voor de materiële wereld, alles in liefde, schoongemaakt, bewaard, verzorgd dient te worden uit respect voor de velen die geleefd hebben, die er zorgzaam omgingen, maar ook uit respect voor de velen die na ons komen. Het een is nooit belangrijker dan het ander. Het een is niet meer dan het ander. Het is gelijk. Alles is volslagen. Gelijk aan elkaar. Het zijn slechts ervaringen. Ervaringen die opgedaan dienen te worden. Ervaringen op onze weg naar ons eigen nirvana, op weg naar ons eigen licht, op weg naar de vrede in onszelf. Die mens heeft een volslagen vrije wil om dat alles te bepalen, om het wel of niet mee eens te zijn om dingen over te slaan, om dan tot de ontdekking te komen dat niets overgeslagen kan worden, omdat alles gelijk is aan elkaar en alles respect, dus liefde verdient. Breng het licht naar je voorhoofdchakra, dat de kleur indigo kent, naar je font fontanelchakra, de kleur violet. En ja, het onderwerp dus voor deze lezing en de tekst die daarbij hoorde, voor deze lezing dus. En afgelopen week heb ik de tekst doorgegeven. Want waarover het zou gaan bij de volgende lezing, ik had er geen idee van. En om dan alvast een onderwerp op te geven, mijn hoofd stond er even niet bij. Ik kan het me nu even niet meer herinneren, waarom dan niet? Geen idee meer. Maar vorige week was het belangrijk en zo zie je maar nauwelijks een paar dagen later, en ik ben zoiets al voorkomen vergeten. Het behoort ook tot de illusie van de aarde. Dus niet werkelijk belangrijk. En dat was dan ook volslagen, vergeten, losgelaten dus. Wat dat betekent, is niets meer en niets minder dan dat ballast losgelaten wordt. Slechts wat werkelijk belangrijk is, blijft. Dus wel herinner ik mij de tekst die ik doorgegeven had. En dat ging over mijn droom en de tekst was als volgt. Het onderwerp van mijn volgende lezing, tja, dat ligt op dit moment nog niet vast. Maar vast staat is wel dat mijn droom is dat mensen, of liever gezegd dat jij de vrede in jezelf mag vinden. Jouw vrede die alles weg last, wat op jouw weg gekomen was. De vrede die je bij jezelf zal laten blijven in alle jaren van je leven. De vrede die je zal begeleiden in jouw karma, dat wat je zelf uitgekozen hebt. En dan moet ik toch eerlijk gezegd de, eh, hier een einde van maken, want ik zie dat ik maar heel kort nog heb en ik heb toch nog een hele hoop, maar dat ga ik niet afraffelen, om maar zo te zeggen. Ik dank je dan ook heel hartelijk voor het eh, luisteren hiernaar en... Nou, de rest zal ik dan volgende week uitspreken. Alles is te horen op uh, mijn website ihrl.nl, waardoor je door kunt klikken naar dizlangein.nl. En uh, nou, nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Dag!